En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Harbers vindt dat de verdeelsleutel voor de spreiding van asielzoekers over Europa moet blijven bestaan. Het kan niet zo zijn dat een aantal lidstaten wel mensen opvangt. en dat anderen zich daarop zich te gaan onttrekken, zegt Harbers. Polen, Hongarije en Tsjechië houden zich niet aan de afspraken. tot ergernis van andere EU-landen. EU-voorzitter Tusk wil de asielquota afschaffen, die leidde volgens hem tot verdeeldheid tussen de lidstaten. Volgende week is er een Europese top over de verdeling van asielzoekers. Het Nederlandse kabinet is blij dat er een deelakkoord is over de brexit. Minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws dat er nu afspraken zijn over hoe het vertrek van de Britten uit de EU verder verloopt. Minister van Financiën Hoekstra vindt de brexit op zich een slecht idee en wijst op de Nederlandse handel met de Britten. Volgens Hoekstra moet er een zo breed mogelijk handelsakkoord komen. Op een pluimveebedrijf met eenden in Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Dat meldt de regionale krant de Stentor. Zo gaan om de zeer besmettelijke variant en daarom wordt het bedrijf volgens de krant vandaag geruimd. Het bedrijf zou 16.000 eenden hebben. Op drie bedrijven in hetzelfde gebied in Biddinghuizen werd vorig jaar ook vogelgriep vastgesteld. Deze week werden in de buurt dode zwanen gevonden. Het is nog niet bekend of zij vogelgriep hadden. Door de sneeuw zijn op Schiphol vertragingen ontstaan. De helft van alle vluchten is vertraagd. Enkele vliegtuigen zijn uitgeweken naar andere luchthavens. Waarschijnlijk houden de problemen op Schiphol de hele dag aan. Piloten van de KLM dragen vanaf 1 januari geen PET meer. De KLM wil dat de vliegers er moderner en toegankelijker uitzien. Een PET heeft niet langer toegevoegde waarde, zegt de maatschappij. Bij KLM-dochter Transavia was de PET van de piloot al afgeschaft. Bij oudere maatschappijen als British Airways, Air France en Lufthansa is de PET nog wel verplicht. Het weer, buien met sneeuw, hagel en onweer. Ook wat zon en het wordt een graad of 4. Ook morgen winterse buien. Zondag kan het langere tijd sneeuwen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad loopt het goed vast op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade Zeven kilometer en drie kwartier vertraging. Er zal wel een ongeluk zijn gebeurd. A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen en Veen en Zoeterwoude. 12 kilometer en 20 minuten vertraging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 Mens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met menu. nu ZFM lunched. Nou, goedemiddag, luisteraars. Daar zijn we weer. Water, Toren, Sport, lunch. En natuurlijk, uh, Henny zit tegenover me. Henny, welkom. Eh, eh, dankjewel Gezellig dat ja, je er weer bent. Gezellig, <laughs> hè? Dat was Ron Pereman of Holler die dat allemaal uitsprak. En achter de knoppen vandaag, Charles Duif En natuurlijk hebben we gasten. Zeker weten. Ja. Buiten Jos die eigenlijk, uh, ja, dat, moet je zien hoe die microfoon is dit of die koptelefoon. Is. Ja, dat is. Uh, je bent ook op tv, ja. hoor. Uh, het is Jus. gewoon de clown hier. Kanaal 40, kan iedereen ja. meekijken. Dus vorige keer had je problemen met mijn haar, dus het gaat goed. Ja, nee, is oké. Steeds beter. We hebben goed. twee fantastische gasten. Ja, dat zijn oude bekenden. Ja, nou, voor jou wel. Nou, <lacht> ja. Ja. Ja, voor jou toch ja. ook, ja, toch ook. Ja, was ja. je er vanochtend of niet? Ik was er vanochtend. Waren jullie er vanochtend mannen? Waar ja, ja. Vroeg... waren jullie? Het veld was helemaal wit, hè? Mm. Ja. Ja, hartstikke sneeuw, hè. Ja. Nou, het was haar hoor, maar... Nee, we hebben we gezeten. Nee, we hebben echt... Uh, nou, ik kom nu uit Hilversum, maar daar was het dikke sneeuw, hoor. Echt waar? Ja, ja gewoon. Hartstikke nu wit. al. Ja, nu al. Wauw. Had Henny een gekleurde bal bij? Ja, dat was mooi. Die roeg aan je bal, hè? Goed, hè? <laughs> ja, Leo, wat was jij? Leo Deuzeman. Ja, ja. een van de gasten. Ik heb een privéafspraak. Ik had een privéafspraak. Hij doet het weer niet, jongens. Oh, -ie. Ja, daar is hij. Iedereen was boos dat je er niet was. Dat kan ik me niet voorstellen. Konden ze eindelijk de goed voetballen en dan... Uh, ja. Nou, Tom, Tom Holtgever. Het was ja. leuk, hè? Het was hartstikke leuk. Ja. Het was hartstikke leuk. Met name het tweede stuk achter de, onder de kerstboom. Ja. In, in ons clubhuis. Ja, mooi, hè? Met zo'n gezellige hoek, geweldig. met een leren bankstel. Nog gezellig, lekker een beetje oude nemen. Hennie, Hennie, het wat, het was, was wel goed dat Leo er niet was. Hennie, weet je wat ik nou benieuwd naar ben? Ja. Vanwaar de uitnodiging voor deze twee heren? Nou, omdat we dat walking voetbal gaan propageren. Oké, okay. ja. heel goed. En omdat ik een zakelijke mededeling nog moet doen. Ja, daar moet je mee beginnen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt... dankzij de Zizo Sushi Lounge... onder het Palace Hotel in Zandvoort. Zo, dan hebben we de commercie ook weer gehad. Ja, voor het eerste uur wel. <lacht> walking football. Uh, ja, mannen. Walking ja. football. Jullie zijn walking voetballers geworden. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, in de eerste plaats door mijn leeftijd. Uh, op een gegeven moment dan uh, heb je een wedstrijd gebeuren. Dat moet je achter je laten. En dan uh, ga je kijken, wat, wat doe je nog? En dan uh, heb je nog wel wat partijtjes. Zo. Ik heb nog in Bennebroek uh, gevoetbald. 6 uh, tegen 6, zeg maar. Elke zaterdag rochelt. En toen hoorde ik van het walking voetbal. En ik dacht van ja, walking voetbal dat nodigt niet echt uit. Maar uh, mensen waren er heel enthousiast over. Dus toen ben ik eens uh, gaan kijken. En toen zag ik van hé, hey, je kunt er toch een hoop uh, in kwijt. En je krijgt er een hoop voor terug. Dus uh, dat vond ik een heel mooie uh, format om uh, na je 65 ook nog te kunnen voetballen. Dus dat uh, sprak me wel aan. Maar je hoeft dus, uh, toch geen 65 te zijn om mee te doen. Nou vind ik wel, maar je kunt ook met 55-plus. Mag je ook mee? Doen. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja nee, helemaal. Ik nee, ben ook blij dat er mensen tussenlopen die 55-plus zijn. Nou, die zit naast je, Tom Holtgever. Die is, uh, die is net 40, toch? Precies, dank je. Dank je, en Jij ziet er ook goed uit. <laughs> um, walking voetbal, kom ik daar zo bij? Nou, het heeft meer te maken met het uh, algehele verval... Ik kom nergens meer aan de bak als het gaat om, uh, om, om gewoon competitie gebeuren. Dus ik dacht van nou, dan gaan we het bij walking voetbal doen. Maar is dat ooit wel zo geweest dan? Ja, ik, heb, uh, ik ben uh, op mijn twaalfde lid geworden van HFC. En uh, dat heb ik tot mijn achttiende volgehouden. In met name de laatste, laagste teams. En toen ben ik daarna gaan hockeyen met mijn hele voetbalelftal. En dat heb ik tot mijn vijfenvijftigste wel volgehouden. Ja. Ja, en toen Ongelukkig. werd dat wel heel, heel, heel erg moeilijk. En toen wilde je weer ballen, weer voetballen. Het blijft toch kriebelen, ja. Blijft ja. Wel Want de, dus de hele tijd met die gebogen rug, met die stok in je handen. Ja, weet je, die stok is toch een handicap. Als je voetballer bent, is dat een handicap. Die, die zit eigenlijk de hele tijd in Ja, die en, mee... die, en die uh, dozen nog steeds om je schoenen, ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> precies, precies. <lacht> hey, je, is het je. een teleurstelling dat uh, Nederland eruit ligt daar op dat toernooi? Nee, shoot ze nee? nee. Maar ze hebben niet goed gepresteerd, ze hebben niks daarom, gedaan. Daarom, ze hebben het niet goed gedaan. Nee. Waar hebben we het nu weer over? Nee, over hockey. Is, uh, oh, hockey. hockey. Over hockey. Hockey met een stokje. Ja, de andere Nederlander ligt er ook uit, maar dat wist er al. Daar uh, konden we ook niks aan doen natuurlijk. Maar... Nou, daar hadden we wel wat aan kunnen doen. Natuurlijk. Ja, wij niet hier. die walking footballers uh, in het ja, veld hadden staan, was ja, het uh, maar, beter gegaan. Nou ja, ja, ja nou, laten we dat maar even. Maar dan heel even de regels. Hoe oud moet je zijn om te mogen walking voetballen? Waar kun je terecht? Wat kost het? Uh, hoe werkt het allemaal? Nou, dan vraag je me er al. wat. Ik zou ook niet specifiek weten wat de minimale of maximale leeftijd is. Dat weet ik niet. Volgens mij kun je bij elke club terecht. Het was volgens mij eerst een gemeente-initiatief. Uh, je hebt heel veel sportvelden die zijn daar open voor. Dus uh, ja, en zo is het bij ons ook begonnen. En nu is het onderdeel van de club zelf. Ja, maar voor zover ik weet, Henny, uh, ben jij de coach? Ja. Dan zou jij dat toch moeten weten? Nou, maar nee, kijk... Natuurlijk niet. Ik weet alleen maar hoe ze moet, moeten voetballen. Ik weet verder niks van al die dingen. En die neemt iedereen aan. Dat is wel zo makkelijk. Oh, dat is mooi. Nou, <laughs> nou het is walking voetbal. Ben je, dus je... twijfels hoor. <laughs> ja, ik ben er doorheen geslipt. Ja. Walking voetbal, dan moet je eigenlijk een soort handicap hebben, denk ik. Anders dan, uh, kun je niet voetballen uh, op de manier zoals wij voetballen. Dat is nou voetballen en walking. Dat, dat rijmt niet met elkaar. Dus je, je, moet, je moet toch echt wel ergens last van hebben, want anders dan, uh, dan, dan, dan, lukt, het niet. dan lukt het niet. En dat, daar, daar staat geen leeftijd voor. Dus volgens mij kun je ook op je vijftigste meedoen als je dat leuk vindt. En, uh, uh, dat is natuurlijk de vraag. Uh, wat kost het? Geen idee. Volgens mij kost het helemaal niks. En iedereen is welkom. En volgens mij is iedereen welkom. Op woensdag ja. en op vrijdag? We doen het uh, bij HFC op woensdagochtend en vrijdagochtend van 10 tot 11. En dan hebben we een, een ruime nazit. De derde helft. En dan, nou ja, de, uh, ja. de, de vraag is dus inderdaad of het nog steeds gemeenteinitiatief is. Hè? Want dat was het ooit volgens mij. Ja. Maar ja. is het nu ja. overgenomen door HFC dan? Of nee, want ik, ik heb begrepen dat de wethouder gezegd heeft dat hij er gewoon mee door is gegaan. Oh. Dus, okay. dus dan, dan blijft even... het gemeenteinitiatief en ja, ja, dan kan iedereen gewoon ja, ja, lekker komen ja, de, de meeste sportvelden zijn ook open Voor uh, eigen initiatief, Ook gedurende, ja. de, gedurende de week, dat wist ik ook niet Maar oh. uh, daar kwam ik ook achter toen ik je vroeg Dus uh, dat is een mooi initiatief van de gemeente Ja, heel, ja. Goed. heel goed Want wij hebben er lol van we hebben vandaag ook de muziek van onze gasten. Ja, ik, en, ik, heb, uh, het al, ik heb die lijstjes al bekeken. En niet vond ik best leuk. Want we nemen alvast een voorschotje op de top 2000 hoor. Zeg ik. Ja, ja helemaal. Ja. Ja, perfecte muziek man. Je weet wie je hebt uitgenodigd. Ja, ik, wou maar, ik wou maar serieus beginnen vanmorgen. En dat doen we dan met John Lennon. Nou, dan, dan weet u wel allemaal wat er komen gaat. Dit dus is een uh, verjaardag hè? Ja. Oh, is het vandaag zo? Ja, vandaag. Oké. Okay. Nou, ja. gefeliciteerd uh, John. Ja. Oh. jammer dat hij even als de andere Beatle, George Harrison, ons ontvallen is. John Lennon en het nummer Imagine komt eigenlijk het hele jaar voorbij. Maar zo komt de kerst natuurlijk ook in het bijzonder. We gaan weer ja, snel ja. naar onze presentatoren. Ja. Wel een lekkere muziek om mee te beginnen in je uitzending, hè? Dan blijven de mensen wel hangen. Ja, zeker. Ja, het is, maar goed, wat je zegt, Charles, is echt de kerst, <lacht> Ook een beetje, hè? Waar ik heel benieuwd naar ben, want jij vertelde mij dat het in Hilversum sneeuwde. Ja. Hoe is het op de lange leegte, Dag André Jansen. Ja, goedemiddag. Nou, ik heb net wat boodschapjes gedaan in de natte sneeuw. Ik vind het wel lekker. Ik had zelfs op mijn Facebook page had ik een mooie foto van een sneeuwjacht. En dat maakte een prachtige beeldenis op een boom. En die foto deel ik dan zeg maar elk jaar, maar dat lijkt heel mooi. Wauw. is hier koud, keel. Maar dus nog niet wit? Het, het was wit, het is dus alweer weg. Oké. Okay. Ja. Zegt Tom Dumoulin. Dumoulin, ja. De enige op het sportgala. Wat moeten we daar nou mee? Dat, dat wordt helemaal niks dat meer, hè? op vakantie natuurlijk. En ja. de andere, die rondjes schaatsen, die is ergens rondjes aan het schaatsen. Ja, He, en dat, uh, ja, die, die, die, dat, kan, dat komt gewoon niet uit in zijn seizoen, dat kan ik me wel voorstellen. En Max Verstappen die zegt, maar wat schelen, het is een wereldster inmiddels. En die, uh, ja, ik ga dan niet als een idioot drie uur lang in die zaal zitten, kan ik me wel voorstellen. Ja, het is wel zo dat uh, Tom natuurlijk gekozen is als wielrenner van het jaar, hè? Ja, nou, erg wel logisch. Ja. He, het is natuurlijk een enorm uh, talent. En een, uh, ook nog een keertje een uh, gymnasiast van het Bonnefante Gymnasium in, in uh, Maastricht. He, ze wilden hem zelfs op verschillende studies zo binnenhalen. Ja. En dat uh, hij zegt, nou ik ga het proberen een jaartje met fietsen. Nou, dat is aardig gelukt. Wat is er op uh, Zesdaagse gebied? Nou, we hebben Berlijn, uh, de dertiende start hier. Ja. En daar zijn weer de wereldtoppers aanwezig. En dat is eentje van het circuit waar Amsterdam vorig jaar ook nog bij behoorde... van de Londense organisatoren, die hebben ook de Zesdaagse van Londen die hebben geprobeerd... echt een wereldcircuit op te zetten, ook met een uh, algemeen klassement. En dat waren vorig jaar zes Zesdaagse en dit jaar helaas nog maar vijf. Uh, Amsterdam is helaas afgevallen uh, Ik heb vorig jaar met organisatoren gesproken Ik ben er geweest op hun uitnodiging En ik heb met uh, het management gesproken En ze hadden dus gewoon de gemeente gevraagd Van jongens, is het mogelijk dat er over een aantal jaren Een sportpaleis hier in Amsterdam komt Zodat we ook 10, 15, 20 duizend man binnen kunnen halen Net als Rotterdam zeg maar Komt niet in vragen, hebben ze in Amsterdam gezegd, we hebben andere prioriteiten. En eh, nou, dat kleine wielerbaantje met eh, 2000 plaatsen maximaal als het middenveld vol is in Amsterdam, kan de kosten nooit dekken. Nee. Eh, en dat eh, is erg jammer, want eh, ja, het was natuurlijk altijd sfeervol en eh, heel anders dan Rotterdam. De Amsterdammers komen bij elkaar en eh, ja, het was genieten. Ja. Maar uh, het is nu Berlijn binnenkort, en dat is natuurlijk 4 januari, is weer uh, Rotterdam. Een grote zesdaagse. Uh, Nikki Terfstra is elke week aan het trainen op de Alknachtse baan. Die rijdt daar gewoon voor niks in de ronde voor drie maanden publiek. Ja, Want... maar die wil weer winnen, hè? Al, al, al mijn aandringen willen ze het, uh, het niet promoten. Dus ze promoten alleen in de plaatselijke huis en huiskrant. Ja, ja daar komt er nooit iemand kijken, natuurlijk. Nee, dat is jammer. Het is een internationale sport en er komen wereldsterren daar fietsen. Een, een grootheid in het wielrennen En als Nicky Terfstra, die fietst daar in de ronde gratis. Om zich natuurlijk voor die zesdaagse voor te bereiden. Want onvoorbereid aan een zesdaagse beginnen, dat uh, is uh, niet mogelijk. Nee, tegenwoordig zeker niet. Vroeger dachten ze het wel eens. En die merkten ja, en zo. Ja. En dan starten ze zonder echt voorbereiding. dan hebben ze die zes dagen en nachten afgezien. Ja. Want dat is het toch wel, hè? Nog steeds. Het is potverdorie koers, jongen. Het is niet normaal. Ja. Het is echt, als je goed in de zesdaagse bent... ben je ook goed in het voorjaar met de voorjaarsklassiekers. En dat uh, hebben er velen in het verleden al laten zien. En de baansport uh, begint lekker aan te trekken in... Uh, de Europese kampioenschappen zijn binnenkort, of de wereldkampioenschappen zijn komend voorjaar in uh, Apeldoorn. En in, uh, nou, Alkmaar probeert men aan de weg te timmeren. Alleen niemand die het weet, dat is erg jammer. Wat is er aan de hand? Niks, niks. Oh, oh, oh, We gaan lekker door. Uh, oh, okay. uh, januari begint het allemaal weer op de weg, uh, André. Ja. De Santos Tour Down Under in Australië... van 16 tot 21 januari. Ja. En de 28e begint de Kettle Evans Great Ocean Road Race. Ja, er zijn een paar kleinere ploegen die daar blijven hangen. De Tour de San Luis in Argentinië gaat helaas niet door. Ze hebben het budget niet rondgekregen. Maar er is nog wel een kleine etappewedstrijd in Colombia. En daar bereiden de, ja, zeg maar de kanonnen van de, van de weg... die de grote rondes gedurende het jaar rijden... ze bereiden zich er graag voor... En uh, ik weet dat Zakander graag naartoe gaat en die uh, gaat niet naar Down Under. Want uh, die wil zoveel startgeld, dat kunnen ze niet betalen. Nee. Maar Down Under begint alweer over 39 dagen. Heerlijk. Het, het schiet alweer op en dan is het vol op koers en nou ja, met de mensen daar heb ik ook vrijwel dagelijks contact via WAF dan en ja, het is, het is gewoon een, een wereldsport geworden en met de moderne communicatiemiddelen kunnen we dus constant met elkaar in contact staan, dat is, dat is zo leuk. Ik heb grappen toegestuurd van de mensen in Australië. Ja, leuk man. He, Tino Tabak heeft uh, elke, dag, elke dag contact met mij. Die woont in Nieuw-Zeeland. Het maakt niet meer uit waar je woont weet, tegenwoordig. Hè? Hoeveel uh, leden heb jij op jouw WAF-groep? Uh, op WAF alleen zijn het uh, 16.500. En op alle groepen die ik beheer heb ik er 22.000. Man, wow, fantastisch. En het aantal bezoeken, ik heb nu statistieken, die zet ik er af en toe op. Hm. Er zijn uh, topdagen bij tot aan de 50.000 bezoeken. Leuk hoor. Gefeliciteerd daarmee. Jij als oud-Nederlands kampioen, wat doe jij nog aan sport? Uh, ja, ik ben tegenwoordig erg aan het wandelen met de wafhond. Die, uh, die trekt mij dan een uh, stukje voort. En ik ben al sinds de zomer een kilootje of 15 lichter. Ja, ja. Is walking voetbal wat voor jou? Nou, ik kan niet tegen zo'n bal aanschoppen. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, maar hoe kan je zoon het dan wel doen? Die, die moet toch jouw genen hebben? Ja, dat is gek. Ik ben wel vrij handig en beweeglijk geweest, altijd vroeger. Maar uh, mijn zoon, die kiest voor voetballen, is helaas nog steeds geblesseerd. Maar het gaat nu beter. Hij heeft gisteren vol meegetraind. Oh, lekker. De spelen is er nog niet bij. Maar ik heb dat walking football. Ik, ik heb toen straks met uh, aandacht geluisterd naar jullie. En het is een prachtige vorm, natuurlijk, voor de ouderen. Want dat rennen, dat lukt dan niet meer. Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? En de knieën en de, de scharnieren worden iets wat uh, strammer, zeg maar, op leeftijd. Maar ik heb ze wel zien spelen, de heren. En daar waren er van 75 ruim bij. Ja, we hebben er een van 80. Die staat in de goal. En die kunnen met een bal. Dat is niet te geloven, want dat schijnt nooit meer weg te gaan. Ik heb ze daar dingen zien doen. dat was gewoon een plezier om te zien. Bij GVAV heb ik ze bezig gezien. En nu hier uh, trainen ze meestal na onze jongens. De a dan bij uh, Achilles in uh, Assen. Leuk man. Ja. En uh, echt, uh, ja ik vind het fantastisch. Ze hebben een pret, jongen. Eh, en ik, ik verwacht dan dat ze daarna in de kantine gaan zitten met een biertje. Maar dat doen ze niet hoor. spaatje Ja, koffie hè. Ja, kopje koffie. En uh, wij, wij hebben natuurlijk bijna iedere week... Cake en taart. En, uh, dit is altijd wel eentje jarig. Ja. Ja, klopt. Of heeft iets te vieren. Hè? Dat gaat gewoon door. Ik, heb, uh, ja, ik kijk er met plezier naar. We hebben altijd gein natuurlijk ook met die mannen. Dit is... Uh, ja. ja. Niet, niet met de twee die we nu als gast hebben hoor. Nee, dat valt wel mee hoor. Oh, ja. André, dankjewel. Okay. Succes met de sneeuw in het weekend. André. En daar komt de groet van de mannen. Voor jouw waf -club. Ja, dankjewel. En ik uh, zal de groeten van jullie overbrengen. Maar heb je hem nu al gefotografeerd? Nog niet. Ik zit met mijn vinger bij de print screen knop ja, Kom op. Eén, twee... Als ja, ik... volgende twee vingers, vingers weg. Drie, 2, één hoor. 3, hoor. Staat... 3, 1. Als ik Charles in zijn gezicht aankijk nu... die staat stil aan de linkerkant. En de rechterkant, ja, die loopt nog. Ik zie Charles voorovergebogen op zijn toetsenbord hangen. Maar ik zie geen drie vingers, hoor. Ik zie niks. Nou... Dus, ja. kijk, dit is echt unieke ter radio dit jongens. Ja, ja, Ongelofelijk. Als ah, ja, had ik op uh, moeten trainen. Wat ja, een idee. We gaan lekker een plaatje draaien denk ik. Ja, dag, dag André, dankjewel. je ja, wel. Dan. Hoi, Hoi.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 of time the trip we made to hollywood is etched upon my mind after all the things we've done and seen you find another man the things you think are useless i can't understand are you reeling in the east? So in a way geroepen, Steady Dan natuurlijk. Jazeker, en wie waren dat? dat waren, je hoorde de gitaren nog, hè? Dat, dat was uh, natuurlijk Walter Becker, die speelde de gitaar en de bas in, en dan had je nog Donald Faken en die doet uh, de keyboards en de vocals. Uh, Walter Becker is overigens een van de, weer een van de zoveel uh, beroemde artiesten die uh, ons dit jaar is ontvallen, hè? hij is overleden, en ik heb ze ooit mogen spreken, Henny, in New York, het was een mooi tripje, want uh, we moesten eerst naar New York. En toen vlogen we weer door naar Miami voor een andere artiest. Oh, en, hartstikke mooi. En die mannen die... Uh, ja, het zijn natuurlijk een beetje erudiete mannen hè, die wat te vertellen hebben. En dat vinden ze zelf ook, hoor, overigens. Dus je moet wel met een paar goede vragen komen. Maar toen kwam ik binnen en het was een prachtige New Yorkse dag. En toen zaten ze lekker met z'n tweeën een ijsje te sabbelen. Want ze hadden een ijsje gehaald tussen de interviews door. En uh, nou, dat ik, ik herinner me nog dat ik inderdaad... Die eerste paar minuten wat moeite had om die smakkende mannen te verstaan. Maar het ging goed. En het was hartstikke leuk. Het waren de hele fijne mensen. En uh, fantastische band. Jammer uh, dat er weer uh, een zo'n grootheid uh, ja. ons ontvallen is. Toch? Ja, maar ja, dat gaat ook maar door. Hè, met... nou, ja. ben zit ook uh, in de voetballerij, helaas. Ja. Huh? We hebben vandaag twee bijzondere gasten: Leonard Deuzenman En Tom Holtgeven. Zeker. Van Leonard. Leo, heb ik een, uh, een mooi cv gekregen. Ja, Tom heeft nooit is, iets nee. gedaan in zijn leven. Die uh, stuurde niks. Nee, maar dat maakt niet uit. Want, uh, ik, ik, ik, ik vond hem indrukwekkend, uh, Leo. Ja? Jouw cv, ja. ja. Het grappige is ja? dat hij uh, het christelijk lyceum in Arnhem heeft ja. gedaan. Ja, zeker. Vlak bij het Vitesse-stadion. Ja, ja. Zes, zeker. Ja, ik leuk. ben daar ook ja. trainer, trainer geweest. Dus ik weet precies waar nee, dat ligt. Ja. Ja. Ja. Onderaan daar. Ja, leuk. leuk hè? Ja, maar wat leuk. leuk maar hoe lang, je, hoe lang heb je daar gezeten? Want... Ik heb uh, 18 jaar vanaf mijn uh, jaar 0. Toen ben ik in Den Haag uh, verhuisd met de familie naar uh, Arnhem. En dan heb ik tot, mijn ach, tot en met mijn 18e gewoond. Ja, ja. Dus toen, uh, en toen begon het allemaal. Toen gingen we naar eero Toen gingen we naar eero ja. Dus uh, ja. Dat was een uh, ja, de laatste keuze. van. Goh, wat ga ik doen? Dat was weer sportacademie. Maar toen kreeg ik last van mijn knieën. Ik dacht, nou, dan moet je niet echt actieve sporter gaan worden, want dan wordt niks. En je had altijd wel wat met cijfertjes of niet? Want dat is er ja, ik was altijd bij wel graag gegaan. met financiën bezig en, en cijfers. Ja, dat wel, ja. absoluut. Dat, dat had ik van mijn vader hmm. meegekregen. Je deed dus bestuurlijke informatica en bedrijfseconomie in Groningen? Ja, daarna naar Nijrode ben ik naar Groningen gegaan. Hmm. En daar bestuurlijke informatica, eigenlijk bedrijfseconomie met afstudeerrichting bestuurlijke informatica. Aha. Ja. In die tijd was dat uh, heel erg uh, nieuw allemaal. En een postdoctoraal, hè? Uh, een postdoctoraal accountancy, Ook nog, ja, dat klopt. Dat was, uh, dat, daarna ging ik werken bij de universiteit als uh, wetenschappemedewerker. medewerker. En toen uh, heb ik uh, op vrijdagmiddag de postdoctorale studie nog even gevolgd. Want dat was toen de enige manier om organisatieadviseur te worden uh, erkend. Ja. Dus toen dacht ik, dan ga ik dat. Uh, en dan kan ik mooi combineren met die automatiseringskennis. Ja, dus, uh, het heeft uh, je allemaal uh, geen windeieren gelegd, hè? Nee, dat niet. Nee, ik heb er altijd uh, goed een bodem mee kunnen vinden. En ik vind je ook nee. nog niet eens saai. Nee? Nee, nee, dat, nee. Ja, mijn vrouw ook niet. <laughs> nee, nee. Nee, dat is dus waar. Maar... Je nee, hebt altijd een beetje het idee, natuurlijk. klinkt ja. een beetje stom. Ja. Hè? Maar, dan, nee, maar mannen die de hele dag in die cijfertjes zitten... Nee, en dan uh, zeker op directieniveau ja. en zo... dat het allemaal een beetje... Oh, valt wel mee hoor. Dus ja, ik toch? weet niet waar jij altijd je <laughs> hebt verkeerd. Nou, ja, de, belasting, de, de, de belastingadviseurs die ik ken en dat ja. soort types... Hè? Dat zijn ja, allemaal, nee, uh, daar mag je mij niet mee vergelijken. Hoor. Nee, dat lijkt me ook hè. Nou, ik, eh, nou uh, vertelde voetbal. jij dat je in het begin last had van je knieën, maar je bent ja. nu nog aan het voetballen. Ja dat klopt, dat heb ik, uh, ik heb toen advies gekregen, je moet gewoon blijven voetballen, maar op een manier zodanig dat je geen last van je knieën hebt. Dus uh, dat beperkt je wel iets, maar uh, ik ben gewoon blijven voetballen. Maar ik heb, na mijn achttiende ben ik uh, gaan volleyballen. Dat vond ik ook een hele mooie sport. Ook en, heel uh, goed voor je knieën, natuurlijk. Ja, heel <laughs> goed voor je knieën. Maar je wordt niet door een ander onderuit geschoffeld. Nee, dat scheelt, dat scheelt, dat scheelt wel. Ja, want het ja. is allemaal wat je doet, doe je zelf. Ja. Ja. Dus, uh, en er zit een. Ja, nou, sommigen kunnen onder het net door ook wel veel doen. Maar, uh, dus dat uh, was heel leuk om te doen. Maar bij jullie wordt ook geschoffeld, hè? Bij jullie is. Bij, bij, jullie? De, bij de working football. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. nou. Ja, nou, er zitten er een paar bij. Hè? Er die zitten er een paar, paar er bij, die, zijn, uh, die hebben dan die handicap uh, waar Tom het over had. En die, die schieten dan wel eens uit, hè? Ja. Maar daar hou je rekening mee. Dus ja. uh, een beetje afstand en zo. En dan uh, goed goede goed positie innemen, kom Ja, we gaan zo meteen een van die uh, schoppers even bellen. Ja, dat, uh, ja, dat is uh, lekker een heel goed idee. Ja. Dat is de hoofdschopper. Ja. <laughs> over wie hebben we het dan? Nee. <laughs> Gerard de Graaf. Oh, ja, nee. <laughs> ja. Nee, ook er twee, hè? Erik van Westlook kan ja, er ook wat ja, van. Ja, die kan er ook wat van. ja. Ik ben een keer en hij maakte die een sliding, jongen. Dat ja. ik echt dacht. Nou, ik ben blij dat ik uh, mijn been net op tijd terugtrok. Maar uh, dat vroeg nergens. Tom hold geven, uh, geen cv van jou. Dus uh, nee. begin maar, vertel maar. Geboren waar en gestudeerd waar. Ik ben en, uh, geboren en getogen in Haarlem eigenlijk. Met een kleine uitstap tijdens mijn studie in Amsterdam. Wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, hoge economische school gedaan in Amsterdam. De HES. En daar heb ik bedrijfseconomie gedaan. Uh, dus ook zo'n saai, man Ik ook zo'n cijfertjes man. Ook zo'n saaie, saaie doos. Jongen, jongen. Ja. Kijk, ze je je zitten. He? Uh, heb, uh, heb je een vrouw? Ja, ik heb een vrouw. Zo. En die vind je en ook niet saai? Die, die vindt me hartstikke leuk. Oh! Die vindt het toch hartstikke leuk. Hoe is het ja. mogelijk, ja, joh? Ja, ja, ja. ja hoeveel jaar? Maar ga eens verder met je verhaal. En Na de HES ben ik in militaire dienst geweest. Vond ik erg leuk. Even niks doen beetje lekker laten, laten gebeuren. Nog een Heerlijk. speciaal onderdeel? Of, uh... Ik was chauffeur. Uh -huh. oh, ik ben okay. tijdens mijn studie uh, uh, gekeurd. En toen, uh, toen was ik nog een beetje een pacifist. Dus toen dacht ik, ik, uh, ik, uh, uh, ik wil niet. Dus toen werd ik afgekeurd voor uh, het hoge kader. En uh, toen ik klaar was, toen dacht ik... nou, ik wil het toch wel. Maar toen had ik het kennelijk zo verprutst... dat ik uh, ja. uh, niet meer in aanmerking kwam. Dus ik werd, werd gewoon zandhaassend chauffeur. Ja, ik kan me ook niet voorstellen... sergeant holdgeven. dat kan toch helemaal niet? Nee, nog? maar majoor wel. Major, dat klinkt beter. Major Tom, hè? Ja, ja. Um, en toen ben ik... Uh, omdat ik bij de, in dienst veel uh, vrije dagen kreeg voor solliciteren... heb ik me suf gesolliciteerd bij uh, allerlei uh, instellingen. En toen ben ik uiteindelijk bij de ABN-bank terechtgekomen in Amsterdam. Die hadden, vond ik toen het leukste, het leukste traject, want dan kreeg je een opleiding. Een uh, opleiding van, nou dat was toen heel lang, dat was drie jaar. En dan ging je alle onderdelen van de bank door. En dat vond ik heel leuk. Want ik wist eigenlijk bij God niet wat ik wilde worden. Huh. Maar ik had wel iets met cijfers. Dat wel. Ja. En toen ik daar een maand zat, toen dacht ik: van yes, hier word ik gek, hier ga, dit ga ik niet redden. Maar uiteindelijk hebben ze me bijna 30 jaar weten te enthousiasmeren en uh, heb ik tot 2010 daar uh, van alles nog wat gedaan. En Waarom? toen kwamen de reorganisaties. En toen, uh, toen, werd, toen was het hele landschap natuurlijk zodanig veranderd dat ja, ik uh, niet meer. Uh, nee. Ik dacht van uh, de bank en Tom die passen niet meer bij elkaar. Nee. Dus toen hebben we passend afscheid genomen. Ja, zo gaan die dingen. Hè? Want ja. dat gebeurde veel natuurlijk in die financiële wereld. He, het, het, die, veel, uh, dat, het is ook niet meer wat het was. Nee. <tossne> dat, uh. Maar ik, het is het, is dat niet meer was. ik denk dat dat bijna in geen enkele bedrijfstak <tosses> <tosses> meer <tosses> zo is, uh, lijkt mij. Uh, Henny, jij zit uh, te zijn naar. Uh, naar Charles. Ja. Charles Dés... is uh, een van de working voetballers die hier niet is aan het bellen. Ah, oké. Okay. Want uh, er zijn er twee en uh, die hebben alle twee toch wel iets bijzonders te vertellen. Mm. Maar die, uh, die gasten die hebben we. Oh, kijk eens, daar is hij. Dat, nou, uh, dus, dat is heel goed. Dat is, namelijk, dat is een, uh, een van de twee, overigens, als ik je even mag interromperen, die er wel waren. Ja, ja, waren ja precies, die waren er weer. Dat zijn wel de diehards. Ja. ja, Heel goed. Nou, hij hoeft niet in de wacht, hoor, Charles. Gooi hem er maar in. De Wij hebben aan de telefoon Hans Vos. Geboren 28 december 1952. En deze Hans Vos, die gaat aanstaande zondag heel Haarlem en Weide omspreken helemaal ja, uh, op stel te zetten, zeg maar, hè. Ja, dat heb je prachtig omschreven, Henny. Uh, maar ik, ik, ik ga inderdaad uh, zondagmiddag in het patronaat uh, debuteren als, uh, als, als oudste debutant van Nederland met band en liedjes. Maar dat, dat, dat... is leuk. Ja, Hans, we ronden hier en dat zijn je eigen liedjes ook nog, hè? Ja, ja, ik uh, ben heel trots op mij. Ja, want er komt toch meteen een plaat uit, hoor, of niet? Ja, het uh, is eigenlijk de cd-presentatie uh, van uh, ja, dus mijn eerste en uh, het zou niet onverwacht zijn als het mijn laatste is, maar uh, Route 64, eigenlijk het, uh, de, de, wat, wat het leven al een... Uh, ...een oudere man gebracht heeft, inclusief prachtige liederen en... Ja, het zit een beetje, een beetje op de blues geënt, heb ik begrepen, toch? Het, is, het, het, het lijkt eigenlijk letterlijk nergens op. <laughs> um, het is, het, er zit blues in, er zit rock in, maar er zit ook een wals in, een, een tranentrekker... Het Heilems Dagblad had er een stuk over geschreven, Ik vond het een boeiend album... Zeer gevarieerd, melancholisch tot uh, blues, rock, reggae uh, en, en, en hele lieve ja. liedjes. Het kan niet anders, of maandag zit je bij Jinek en dinsdag bij Humberto, hè? Nou, als jij mij belooft dat het niet anders kan, dan neem ik dat <laughs> graag van jou. Ja. Hoe denk... is dit patronaat met jou uitverkocht? Ja, het is eh. Uh, wat ik begreep, hè, want de kaartjes zijn natuurlijk bij het patronaat, uh, is het eh. Uh, uh, uh, uh, goed vol. Nee. Dus uh, ik heb een enorme grijns En als, eh uh, als ik inderdaad, en bij eh. Uh, Eva en bij alle anderen zit, dan zal ik zeggen dat jij het voorspeld hebt. Ja. Ik, ik zelf ben ik denk gewoon dat ik op maandagavond in een kroegje zit. <laughs> dat is, dat ja. ik, ik moet even een paar dingen met je doornemen, want je hebt eens gezegd tegen mij, muziek is geen wedstrijdje, en dus voetballen is wel een wedstrijdje. Ja. Ik voetbal nu, zeg je, ja. en dat is een van je meest gelukkige momenten in je leven op die woensdag en vrijdagmorgen, want je bent hartpatiënt. Ja, en zoals de zei gisteren eigenlijk, uh, ik was bij de cardioloog en die zei eigenlijk uh, sinds jij met dat uh, voetballen begonnen bent uh, uh, ben je toch wel uh, uh, uh, sterker en, en, en die grijns is nog wat groter uh, dus Krijg. ja, de, ik, ik, ik voetbal bij uh, ik mag nooit voetballen zeggen van de jongens die echt nog in de zwaar in de competitie zitten maar wij, uh, wij doen voetbal bij uh, uh, de Koninklijke HC. Ik zeg Koninklijke maar bij, want anders gaan ze het weer over een andere HC hebben. Maar bij dus het echte HC. En daar spelen we tegen elkaar zo uh, snel, uh, vaardig uh, of slecht als je bent. En het is fantastisch. Ja, ik vind het leuk te horen dat jij dat zo zegt. Want je hebt de conditie van een rugkussentje, rug heb je wel eens gezegd. <lacht> maar ik moet je zo'n een rugkussentje alleen laten lopen? <lacht> Ja, daar gaat hij Nee, ik, ik, ik word nooit een fysiek wonder, maar ik, uh, ik kan... Uh, ja, nee, nou, als ik zelfs weer mee kan komen... ...inclusief een passeerbeweging en af en toe een versnelheid. Iedereen die luistert... ...en die een balletje wel graag een beetje kan uh, ballen... ...en dan ook nog een aardige wind is... ...ga op woensdag en vrijdag... ...kom langs, kijk... Doe je voetbalschoentjes aan, want oh, oh, wat is dat zijn. Ja, wat die aardige vindt, dat is wel belangrijk, toch, Hans, uh, ja, of niet? Ja, nou, dat is wel heel belangrijk. Zeker. Nou, we, hebben ook een, we hebben ook een hele goede coach, dat is Henny uh, Rukke. Ja, ken jij die? Ja, die ken ik toevallig, ja. Ja, dus, uh, die zit in Zandvoort. Ja. En uh, nou, die is er dan al om uh, kwart tien, balletjes, weet je wel, en dan... Ja, ah, man, het is, een, het, het is zo gesmeerd zoals het daar loopt. Je bent gewoon een blij mens, hoor ik, hè? Je bent een hartstikke blij mens. Ja, ik ben, ik ben, als je mag voetballen en je mag muziek maken, dan... dan, dan ja, dat is prachtig. Ja, dat is het prachtig. oude mannenvoetbal is met grote voorsprong het allerleukste... wat ik in het dagelijks leven doe, zei jij tegen mij de vorige keer. Klopt, hé. Hey. Dag Ron. Uh, ja, nee, nee, ik, ik, ik vind het ook. Vanmorgen, dus ik moet eigenlijk even achter uh, zwak, uh, zwakkere medespelers uh, uh, uh, vermanend toespreken. Omdat het een heel klein beetje regende, kwamen uh, nogal weinig opdagen. Terwijl het eigenlijk altijd doorgaat, maar. Oh, wat heb ik het gemist. Ik heb vandaag gewoon zomaar... Ik word eerst in anderhalf jaar mijn balletje niet getrapt. Nou, zeg. Zo fijn. Jammer, jammer, jammer. Een goed, geeft niet... Je zou, je zou het ook moeten. Tom, Tom, ja, heeft je net, gaat. Tom heeft net zitten vertellen dat jullie gewoon gevoemeld hebben. Hoe zit dat nou? Ah, <laughs> uh, is dat Leo daar? Leo is er en Tom is er. Tom en Leo. Nou... Twee maten nou <laughs> We gaan muziek draaien. Veel ik, succes, jongens. Ik wil jou uh, nog even veel succes oh, wensen zondagmiddag. Ik kan je helaas wel. niet zien, want uh, het is kerstmarkt en dan zing ik zelf in de stad met mijn clubpie. Dus uh, oh, daar gaat een hoop Helaas, helaas. Er gaat een hoop gebeuren zondagmiddag, ja, ja, ja, jongens, ja, in, ja, Haarlem, ja, ja. in Haarlem. En hartstikke en weet leuk. Je, het wordt allemaal wit, dus er is toch <laughs> geen voetbal. Dus wat dat gaat, iedereen er naartoe. Helemaal lekker. Hans, ja, veel plezier ja, daar. Uh, Hoe laat begint u in het patronaat? Half vier inloop, uh, vier uur strak beginnen. Oké, okay, okay. veel succes. <lacht> Mooi zo, vier uur strak bij de polo bar. Maar ja, Op verzoek gaan wij genieten van Procol Harum. En, uh, niet zomaar een uitvoering van The Wider Shade of Pale. Want dit hebben ze in... Uh, Denmark, in Lederborg hebben ze het opgenomen. En met een groot koor erachter. En dat koor, die, die, hebben, die koorleden hebben allemaal een eigen uh, SM58 microfoon. Waardoor dat koor heel mooi uitgemikt kon worden. En het geeft een fantastische uh, sound. Ik ga hem draaien. Lederborg uh, 2006, Proko A wider shade of pale. Ladies and gentlemen, we sure do proudly present the immortal Brokkel Waarde CDFP. Dit is wel een, ook een mooie uitvoering van het nummer van uh, Perkleheim. Die waarde die heeft u even van me te goed, want we hebben iemand uh, weer aan de telefoon inmiddels. En dat was iemand die ik net niet kon bereiken, maar uh, nu dus wel. En Gerard de Graaf. Dat is ook weer een walking voetballer, Gerard de Graaf. Goedemorgen. Of goedemiddag. Uh, jij werd net afgeschilderd als de schopper. <mogelijk> maar, maar daar bellen we je niet voor, hoor want ik vind dat het nog gewoon meevalt. Ik bedoel, Er zijn uh, anderen die nog harder schoppen tegen beentjes. Gewoon onkunde hoor. Ja, nee, maar Gerard doet zijn best. Gerard, waar heb je over bel? Gerard gebruikt zijn licht. Daar, daar heeft hij nog wel wat van. Ja, kan jij wat dichter naar je telefoon, want we horen je amper. Ja, gaat goed. Zo wow, okay. so is dat juist ja, ja, veel, veel beter. Okay. Zeg Gerard. Uh, jij bent de grote man van Rood en Wit uh, bij HFC. Uh, Rood en wit is de cricketclub. Die is nou niet meer bij HFC. Jullie hebben nou je eigen veld. De hartstikke leuk. Maar uh, er is met dat cricket van alles aan de hand. Kun jij vertellen wat voor geweldige successen de Nederlandse cricketploeg gehaald heeft en wat dat betekent? Absoluut. Hè? Ja, ik, ik, ik, ik, hier zit een heel gelukkig mens, want. Uh... Uh, Nederland heeft uh, na een uh, zware periode van drie jaar, drie jaar geleden hebben ze door een paar uh, uh, slechte resultaten in hun uh, WK-kwalificatietoernooi zijn ze hun One Day International status kwijtgeraakt, waardoor ze dus officiële One Day International. Wedstrijden konden spelen tegen de grote landen, de grote testlanden, Engeland, Australië, Zuid-Afrika, de West-Indies. Zijn ze kwijtgeraakt en uh, zijn ze een beetje in het uh, verdomme hoekje van het uh, internationale cricket terechtgekomen. Maar door een fantastisch resultaat in het, uh, de, de World Cricket League van de afgelopen drie jaar, dus een, uh, een, een, een serie wedstrijden die een competitie die over drie jaar gespeeld heeft, uh, die is dit weekend... Uh, uh, afgesloten, of wordt dit weekend afgesloten. De, de, de laatste wedstrijd, kan ik je vertellen, is net afgelopen. En die heeft Nederland ook gewonnen. Oh, wat goed. Het was niet meer nodig, omdat Nederland gisteren won van... Ehm... Uh, laat maar even denken. Gerard heeft even een seniorenmomentje. <lacht> uh, gisteren won van Namibië en onze grote concurrent voor de eerste plaats, uh, Papua Nieuw Guinea, verloor van... Uh, uh, een nog uh, mooi exotisch land. Uh, ik geloof. Was het Kenia? Nee, het was Hongkong. Uh, heeft Nederland die, die World Cricket League gewonnen? En het fantastische resultaat daarvan is. Uh, is dat Nederland als dertiende land. Na de twaalf uh, landen met de hoogste status. Binnen uh, de ICC, zeg maar de, de, de FIFA van het internationale cricket. Uh, Nederland als dertiende land aan een nieuwe competitie is toegevoegd. En die competitie bestaat uit eendaagse wedstrijden... Uh, die uh, gedurende een periode van twee jaar... door die dertien landen uit en thuis tegen elkaar gespeeld worden. Dus Nederland is verzekerd van 24 uh, superwedstrijden... die we <coughs> gaan spelen, uit en thuis... Dus het Nederlands team gaat naar Australië, Zuid-Afrika, de West-Indies. Maar die komen ook allemaal naar Nederland om te spelen. En met paar... andere wo oh, sorry, ja, met waar uh, waar wordt dat gespeeld? Want dat is wel van belang natuurlijk. We hebben, we hebben, een, paar, we hebben een paar mooie velden die uh, geen stadions helaas... Zover is het krikken niet in Nederland. Er, er is geen economische basis voor stadions vol met mensen. Maar uh, we hebben een paar hele mooie velden. Eén daarvan ligt in het Amsterdamse Bos. Daar speelt VRA. Dat is achter het, achter het Wagenerstadion. Daar kunnen we fantastische tribunes neerzetten, dus een heel uh, uh, mooi stadion creëren, zeg maar, voor uh, zeg maar 10.000 mensen. En dat, die, ja, dat stadion zal wel vol zitten voor dit soort wedstrijden. Daar, uh, daarvoor zijn er genoeg uh, experts in Nederland en Nederlandse cricketers en uh, cricketliefhebbers die uh, daarvoor wel uh, uh, hun huis uit willen en, uh, achter de televisie vandaan en gewoon gezellig live... echt super cricket komen kijken. Ja, Gerard, denk jij dan ook dat uh, die echte grote landen... zoals jij ze dan noemt, hè? Australië, Engeland enzovoort... dan ook hun top cricketers gaan afvaardigen als ze hier naartoe moeten? Ja, dat zullen we even moeten afwachten. Dat, uh, dat weet ik niet. In principe is het zo dat Nederland uh, tot... Uh, ...2015, het laatste WK... ...daar hebben we ons niet voor gekwalificeerd... Hè. ...daar refereerde ik net al aan... ...dat ging iets mis in, de kwalific in het kwalificatietoernooi... ...maar de drie WK's daarvoor heeft Nederland gewoon gespeeld... ...en tegen die Toplanden. ...en die speelden dan wel met hun sterkste team tegen ons... ...en uh, Nederland kon ze redelijk partij uh, bieden... Ja, ...er zijn verschillende vormen van cricket... ...zoals jullie uh, ongetwijfeld weten... Uh, ...testcricket... Vijf dagen, het ...zijn vijfdaagse wedstrijden... ...daar doet Nederland niet aan mee... Uh, ...maar Nederland doet wel mee aan... eendaagse wedstrijden... En uh, dan zijn er ook nog korte wedstrijden. T20 heet dat. 20 overs. Een over is zes ballen gebold door één bowler van één kant. Uh, om het zo maar te noemen, zo'n wedstrijd bestaat dus uit uh, 300 ballen. Ik zeg, ik zeg het niet goed. Nee. 240 ballen uh, gebold. Door, door welke bowler dan ook. Dus die wedstrijden duren niet zo heel lang. Daar is ook een apart wereldkampioenschap voor. En daar doet Nederland in principe uh, ook aan mee. Daar plaatsen ze ons meestal voor. En dan verslaan we ook wel eens grote landen als Engeland. Dus dat. Uh, geweldig leuk. Uh, uh, he, daar kan, Nederland kan in principe goed meekomen. Het was uh, ook financieel heel interessant, hè, he, dat er gewonnen werd. Het is, het is voor het Nederlandse cricket is dit een geweldige stap, want uh, het Nederlandse cricket heeft, zoals ik al zei, niet echt een, zelf een sterke economische basis, maar uh, in de ICC gaat verschrikkelijk veel geld om, omdat uh, cricket in landen als uh, Engeland, Australië, India uh, bijvoorbeeld uh, heel erg populair is. En daar worden echt, uh, gaan miljarden om in televisierechten en dat soort dingen. Uit Nederland mag uh, straks een beetje meegaan uh, eten uit die, die rij van de Dat Wordt natuurlijk wel op televisie uitgezonden. Ook als India hier komt spelen, uh, dan zullen er Indiase experts hier zitten. Maar het zal ook in India op televisie komen. Daar wordt behoorlijk wat geld voor betaald. En uh, Nederland wordt dan ook gesteund door de ICC uh, om, om uh, bijvoorbeeld spelers... Daar, die mogelijkheid is er nu nog niet. Er is de financiële basis er niet voor. Maar om spelers bijvoorbeeld een hele selectie een fulltime contract aan te bieden. Ja. Dus dat, dat zal het cricket in Nederland een enorme stimulans ja, Ge geven. In ieder geval top cricket. Maar, Ik zeg dat dan trickles down naar de basis, moeten we afwachten. Ja, Gerard, jij, jij volgt het echt op de voet, hè, allemaal. Ja. Hoe, hoe staat het Nederlandse uh, cricketteam er dan nu voor, vind jij? Nou, het Nederlands Cricketteam is uh, zeg maar nu, uh, als je uh, een, een, een ranglijst zou maken van... Die, ...die is natuurlijk wel, er staat Nederland 14e of, uh, of, of 13e op uh, van het internationale eendaagse uh, cricket... Nou, ...dan kunnen wij ons in principe uh, meten met, met de toplanden. Uh, het volgende uh, wereldkampioenschap zal zijn in 2019 in Engeland... En daarvoor zal er in uh, maart een kwalificatietoernooi zijn in Zimbabwe. Daar gaat Nederland spelen. Daar heeft Nederland zich al voor geplaatst. En uh, de verwachting is dat we ons uh, stinkende best zullen gaan doen. En misschien <tie> een kampioenschap halen. Maar wat veel belangrijker is uh, voor de komende zeg maar, periode van drie, vier jaar... ...is dat we ons geplaatst hebben voor die One Day International League. Voor die competitie. Dat is een enorme <tie> Nou weet ik dat jij thuis heb je geloof ik, iets van drie of vier televisietoestellen aanstaan met uh, cricket van over de hele wereld, geloof ik. En uh, jij volgt uh, al die dingen allemaal en zo. Maar als het Nederlands team nu dit soort wedstrijden gaat spelen, ga je er dan ook naartoe in het buitenland, denk je? In principe wel. Ik ben, uh, ik ben in, in Engeland geweest om naar Nederland te kijken. En, uh, en in Ierland en andere landen. Uh, als, er, als er een WK komt, nou ja, het volgende WK is in Engeland. Uh, Daar ben je bij natuurlijk. Dan, dan ben ik daarbij, maar sowieso. Maar als het, uh, als het uh, dus ervan komt dat Nederland bijvoorbeeld nu naar Zuid-Afrika gaat... of naar uh, de west indies om, om wedstrijden te spelen... dan zal ik mijn vrouw eens liever aan moeten kijken. <lacht> <lacht> Gerard, uh, wat is de Haarlemse heemsteeds uh, uh, inbreng in het Nederlands team? De Nederlandse jongens, zoals Paul van Meekeren, die uh, zeg maar bij rood en wit is opgegroeid. Uh, en uh, nu in Engeland zijn brood verdient met cricket. Uh, met Echt geld verdient. Hij speelt bij een van de counties, zeg maar bij, uh, bij een Engelse eredivisie club uh, County Somerset, uh, waar hij een, een, een goed contract heeft. Dan hebben we nog Shane Snater. Dat is een uh, beetje apart verhaal. Een jongen met uh, een, uh, een Zimbabwaanse achtergrond die daar geboren is. Maar wel... Uh, een uh, Nederlandse grootouders heeft. En ze hebben hun Nederlandse paspoort nooit opgegeven. Shane is uh, uh, twee jaar geleden, twee winters geleden, in Australië tegen mijn zoon aangelopen die daar crickette. En via uh, Pieter, mijn zoon, hebben we, uh, hebben we hem naar rood en wit kunnen halen om te spelen. En hij bleek zo goed dat hij uh, binnen no time in het Nederlands elftal speelde. En daar, uh, daar speelt hij tot nu toe nog steeds. Hij, uh, hij doet zijn ding mee. Dus we hebben, in principe zeggen we altijd dat we heel trots zijn twee. Uh, Twee Rood-Witters in dit Nederlands team. Nou, daar mag je toch inderdaad trots ja, op zijn. German, ja. ja, mag ik jou ook nog een vraag stellen? Absoluut. Um, denk je dat wij volgend jaar hier in Haarlem een van die wedstrijden uh, krijgen? Nee, die gaan wij niet in Haarlem krijgen, helaas. Want het uh, veld dat wij hebben bij rood en wit is niet geschikt voor internationale uh, wedstrijden. Dus uh, er zijn in Nederland. Um, er is een commissie voor. Binnen de ICC die velden uh, keurt en bekijkt. En er zijn in Nederland, ik geloof, drie velden die de internationale status hebben. Eén daarvan ligt in Schiedam. Eentje ligt in Rotterdam. En dan heb je natuurlijk nog Vera. Vera. Ja. Nog, oh, er zijn er nog een paar bij. Maar er zit, wij zitten daar helaas niet bij. Want, mm. was... Jij bent natuurlijk gebeld om over het cricket te praten. Maar je bent natuurlijk ook uh, walking voetballer. Ah, Wat vind jij er leuk aan? Ik vind het ontzettend leuk om met... Uh, uh, Kerels die uh, heel hard kunnen lopen en heel goed kunnen voetballen. Maar ook kerels die wat ouder zijn en niet meer zo hoeven, uh, Toch op een, uh, op een leuke manier uh, samen te kunnen spelen. Uh, wedstrijdjes te kunnen spelen. Uh, en daarna uh, sociaal gewoon heerlijk in het clubhuis uh, een beetje een uurtje kletsen en uh, koffie drinken. Dat is... Uh, het is een geweldige manier om uh, als, als uh, oudere jongeren toch een beetje bezig te blijven. Hè? Klinkt meer als drink ik voetbal dit. Hè? Nee, dat is... ja, gelukkig ja, ja. kan een koffie maken, want wij weten niet hoe die machines werken. Ja. Heere, de het was weer een plezier om met je te praten. Dank je wel. Villig en dank je wel. Dag Gerard. Dag, dag, dag, heer. dag. Heer. We, dag. We gaan alsnog even terug naar Ledenborg met de Procol Herm en naar de Wired Shade of heb Peno. je me nu. Ja. Oké. Okay. Deze geweldige uitvoering slaten we ook het eerste uur af, luisteraars van uh, ZFM uh, Lunch Sport. We zijn na het nieuws weer bij u terug. Tot zo.